Van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De inflatie in Nederland gaat dalen. Dat voorspelt de Nederlandse bank. Dat betekent dat de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt uiteindelijk ook omlaag gaan. Komt onder meer doordat de energieprijzen zijn gedaald, vertelt mijn collega Ruben van de Economie Economieredactie. En goed, aan het einde van de tunnel naar die torenhoge inflatie van vorig jaar. Dit jaar zal hij volgens ramingen van de Nederlandse bank uitkomen op, op zo'n 4%. Volgend jaar aan een kleine 3% en dan is alles weer normaal in 2025. Er is niet alleen maar goed nieuws van de Nederlandse bank. Door de hoge rente en de onzekerheid in de wereld... groeit de economie bijna niet. Medewerkers in distributiecentra van PostNL... moeten veel te zware pakketten tillen. Dat zegt de arbeidsinspectie die de boel controleerde. Bovendien denken ze dat het personeel meer nachtdiensten draait... dan eigenlijk mag, volgens de wet. Een trekker-Polonaise in Berlijn. Ja, je hoort duizenden boeren. Duizenden boeren in Duitsland demonstreren ze tegen de bezuinigingen. De regering wil de belasting op brandstof en landbouwvoertuigen omhoog gooien. En daar zijn de boeren boos over. De politie denkt dat er dik 3000 boeren naar het protest komen. En een bijzondere vondst op het strand van Landen in Zeeland. Daar is een zeldzame zeeschildpad aangespoeld. Die je normaal alleen in de golf van Mexico ziet. Het kan zijn dat het diertje in een verkeerde golfstroom is beland. En de Atlantische Oceaan is overgestoken. Vertelt dit reddingsteam. Dan komen ze via het kanaal. Komen ze in de Noordzee terecht en hoe hoger ze komen, hoe meer ze in coma raken. Althans, in de slaapstand. Want ze zijn natuurlijk koudbloedig, ze moeten warmaten hebben. Het beestje is inmiddels naar Blijdorp in Rotterdam gebracht. Dat is de enige plek waar deze dieren nu goed kunnen worden opgevangen. Dan nog het weer. Het regent in het noorden, verder is het droog. Vannacht gaat het overal regenen en morgen is het dan ook een kletsnatte boel bij een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits begint ook in de regio Noord-Holland... met in ieder geval twee files op de A10 bij Amsterdam... Om te beginnen richting Utrecht bij Zeeburg is een spoedreparatie aan de gang. Twee rijstokers zijn daar dicht en de vertraging is een kwartier. En op de A10 Zuid, ook richting Utrecht, bij Amsterdam over Amstel. Daar is een ongeluk. De afrit is dicht en de vertraging een kwartier. En tenslotte de N230, Utrecht richting Maase, Tussen de aansluiting met de A27 en Maarsseveen. Er staat drie kilometer file met een vertraging van 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het.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 En dan hebben we Pit Report om tien voor vijf. Dat is met Randall Lawson. En dan daarna dan gaan we toch even weer naar de Kotter.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 Viermaal is scheepsrecht uh, yes. gaat worden. Dat zou mooi zijn uh, inderdaad ook voor uh, de schipper. Dat hij eindelijk weer uh, naar muiden kan uh, naar de thuishaven van uh, zijn boot. We gaan zo dadelijk naar uh, Winter Wonderland in uh, Zandvoort. En daar heeft uh, Kylie Minook ook een plaatje over gemaakt. Ja, een uh, de kerstsingel in de uitvoering van Kylie. So, A beautiful sight. we're happy tonight We're walking in a winter wonderland We're going away, is the bluebird here to stay? Laten we maar heel snel gaan naar uh, die winterwandelente in Zandvoort. We gaan uh, uh, kijken of we contact hebben met uh, Roy Sandberg. Goedemiddag Roy, ben je daar? Ja, zeker. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, uh, jij bent vast zeker al uh, bij de ijsbaan? Ja, dat klopt ja. Ja, want zo dadelijk ja, gaat, wel het, wel. gaat het, dadelijk gaat het uh, gebeuren, hè? Om vijf uur uh, de opening. Ja, om vijf uur uh, ontvangen wij onze sponsoren op het, uh, het FitDeck...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 Daar in Beverwijk uh, en daar zit uh, Rendel Goedmiddag Goedemiddag Rendel. Goedemiddag! Hallo, hey, hallo! I'm hey, with de cashfeer hoor ik. Ja, ja, jingle bells, hè? Ja, het mag nu, hè? Ja, het mag zeker, het mag zeker. <laughs> Heel, ja, nou ja, ik, hoe is het met jou eigenlijk? Want uh, nou, ik, zag, uh, joh, joh, ik zag allemaal uh, auto's in één keer uh, bij je uh, in, de, in de zaak liggen en dergelijke, allemaal modellen en uh, hoe zit dat?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 ...wetschrijd begint en daar mag het wel...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 Worden ze ook wat ouder hoor. Dus het zijn dan ook, euh, ook gewoon euh, mooie meiden van 40 en 50 jaar. Laten we daar ophouden. Ja, ja, nee, ja, ook niks Kijk, uh, mis daar mee, mee toch. Ja. Ja, helemaal niks mis mee. N nee, nee, daarom. Maar dat wa dit waren dus allemaal oud uh, uh, figuurtjes. Even een fotootje uh, op mijn Facebookpagina. Uh, de, van uh, de auto van Jan Lammers. Ja, daar ook een beetje dan gelijk de verwijzing naar René hè. Ja. Zoon, want wat? dat is natuurlijk wel helemaal geweldig nieuws wat daar gebeurd is. Ja, wij hadden het er net ook al over. Ik met uh, Richard. En, uh, ja.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 Wat, wat, wat, wat, wat zie jij dan als vergelijking? Beter, slechter of, of andere stijl? Uh, Max was wel uh, in, ik denk alles uh, sterker. Uh, René is uh, uh, maar laat het zo zeggen, Max is natuurlijk vanaf uh, zeg maar dat hij zijn om had, dus hij, heeft hij bijna in de autosspot gezeten. Hè? Dus dat die heeft nog veel langer weggegaan dan, dan René. En ik denk dat de gedrevenheid waarmee Max uh, zeg maar de autosspot, uh, uh, zoals Jos met Max is bezig geweest, zo is Jan absoluut niet met René bezig. Uh, de, het was eigenlijk bijna een, uh, een circus act. Een, uh, de, wat bij Jos en Max gebeurde. Uh, als je wel eens terugkijkt erop. vraag me wel eens af hoe ze er zelf tegenover staan. Want uh, ja, Jos was absoluut niet de makkelijkste. Moet Helemaal je, niet. Kijk, kei, nee. keihard voor, voor Max natuurlijk. Ja. Ik denk niet dat René zo uh, wordt gedrild door Jan. Maar ik zou zeggen, ik hoop het ook niet. Ik hoop het eigenlijk niet. <laughs> nee, het <laughs> is kijk, toch wel een andere situatie hoor. Uh, wel waar ze andere situatie, ja. uh, René, maar René wil wel laten zien dat hij gewoon met verschillende situaties.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 Ik, uh, ik snap, uh, nou laten we het zo zeggen, uh, niemand, maar ook niemand, snapt nog iets van de VIA. Dus, dus zullen we dat uh, maar om dat hoofdstuk gaan leggen. <laughs> ja, ja, want uh, wij brengen juist sfeer natuurlijk. Uh, ja, de hele nee, Formule 1 die, uh, die, nee. die is daardoor uh, losgekomen.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 En uh, ik zat van de zomer met de directie van de Red Bull Ring uh, uh, om tafel. En ik uh, ga je vertellen: die vinden het helemaal prachtig, al die Hollanders. Dus, ja, dacht ik ook. Dus die gaan als de VIA zegt tegen jullie, dat mag allemaal niet meer. Nou, dan zegt de Red Bulling, ik geloof dat, jullie, dat we even met jullie moeten gaan praten. <laughs> Zeker weten. Hé, hey, Rendel, ja. dank je wel weer voor je tijd. Je hoort ja. het, hè? Allemaal telefoontjes die hier binnenkomen. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Het is ja, zo Goed, hoor. Nee, weet je wat er nou aan de hand is? Dat heb je waarschijnlijk allemaal wel uh, gezien en zo. Van, uh, ja, de, dat uh, de, over de boten op het, uh, op het strand uh, oh, is, uh, is, is van die, alles die, te melden. Is hij los? Is hij los? hij is los. Hij ah, is los. Dat krijgen we nou. net, hem, uh, net te melden. Maar ik weet niet of we hem nog in uitzending kunnen halen, ja? Hals? Oh, nee, als is weg. Nee, Hals is, uh, hals is uh, weg. Nou, we, we gaan vieren, hem even vieren, opnieuw vieren. bellen. Dankjewel, Rendel. Wij gaan uh, naar het strand toe, want uh, die heeft daar uh, hot nieuws. Oké. Okay, of de boot, gelukkig. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, dankjewel, hè. Hoi, hoi. Hoi. Zandag. strand van uh, Zandvoort, want uh, daar is wel het een en ander te melden. Goedemiddag Hans, uh, nogmaals. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag, ja. ja. en we hebben ja, ook uw uh, ja, collega Leon van die hangt uh, ook nog. Dus uh, jullie, zijn, jullie zijn even met z'n tweeën daar op het strand. Wat is er uh, te melden, Hans? Ja, hij staat een vlag dat die losgetrokken werd. Opeens uh, ging het twijfel, want uh, het water kwam behoorlijk op. En uh, we hebben geholpen natuurlijk, uh, twee minuten voor half vijf kwam hij uh, los. In. Ja, met een enorme snelheid zelf. Dus hij uh, sligt nu in de buurt van de zweeboot. en die zullen hem naar mij brengen. Maar het is voor die eigenaar natuurlijk geweldig dat het gelukt is. Ja! ja, wat goed nieuws! Ja. En eigenlijk sneller dan we verwacht hadden, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. want ik zag die stok op het strand en ik zag eigenlijk die kabel die helemaal niet helemaal uh, staan zeg maar. Maar uh, opeens had ik komen een gooi in, die zee die kwam ook snel op, dat is uh, echt Springvoet. Ja. Dus um, dat is een keurige geul graven. die jongens hebben wonen op San. En um, ja, dat is uh, geweldig. Dat is geweldig. Hey. Wat een vreselijk goed nieuws, uh, Leon, hoe heb jij uh, dat beleefd? Ja absoluut. Wel eens? Het, uh, dit is werkelijk te gek dat het nu eindelijk gelukt is. En uh, nou ja, je, je weet het, de, de hele boulevard staat vol met experts. Ja, ja ik, ik zag dat in de, de chat ook, he, van de NA nieuws ja, uh, ja, ja, ja. donderdag. We hebben nu ook één geview gewoon niet. Maar ja, iedereen is nu te laat. Ja, ja, ja, ja. Ja, hoeveel mensen zijn er, schatje? Ja, die, die er bovenop staan er toch ook wel honderd hoor. Ja en meneer, die ook zo'n auto hier. Die wil nog gauw even kijken wat er aan de hand is. Ja, ja, ja, ja. Maar ik vind niet geweldig. kun je zo Ja, maar jullie, jullie waren op tijd toch als uh, verslaggever? Ja, maar jij, ja, voor de radio.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 Dan wordt even een korte link naar ja. Ja, Daar sluiten wij ons bij aan, hè? Os? Ja, helemaal goed. helemaal goed. Wow, geweldig. Dus, uh, ja, het is geweldig. Hij, uh, hij drijft uh, volop op volop op zee en uh, je ziet hem achter een uh, sleebal richting hem uitgaan gaan. En dan uh, zal hij met een drie uh, kwartier wel aankomen en ja. dan komen de dochter die komt vandaag niet bij zijn want hij eigen zaak in de Muiden. En die staat, die staat de vader op te wachten. ja geweldig weer ja. Terug, terug naar Muiden. Ja. en dan uh, wordt het uh, de boot opknappen want uh, ja. Ja, misschien we, ja, ja misschien weet uh, Leon uh, dat uh, nog wel want er was ook uh, gewoon het een en ander gestolen uit uh, die boot ja, hè, ja, geloof ik. ja we inderdaad een garage wat al op het schip zat.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 Ja, nee, zeker. Dat ben ik helemaal met je eens. Hij moeten niet te dicht op de kust komen. Nee, dat, dat gaat niet. Dat is natuurlijk het, het domein van de zoon voor de heel hè? We Ja, maar volgens mij is het, het een van de meest gefotografeerde objecten op zee hier in Zandvoort. Ja, absoluut. Ja, dat zeker weten. je toch weer heel veel camera's en dingen. Dus, uh, nee, het is een prachtig gezicht. prachtige dichter. Ik stond uh, bij de frontlijn Moet een paar keer wegspringen voor de opkomende zee. Maar het was heel mooi in te zien, ja. ja nou ja. Hartstikke leuk. En uh, ja, uh, nou ja, nou kunnen jullie snel naar de ijsbaan. Want die uh, gaat zo meteen om ja. vijf uur, uh, althans, het feest. Ja, dan gaan we daar, ja, dan gaan daarom leggen naar waar mijn show gebeurt. Ja, inderdaad. gaan we daar <laughs> naar waar mijn show komt. Maar het is, uh, het is super dat hij weg is. Ja. ja helemaal top, helemaal top. Oké, okay. ja, absoluut. Het is nog. Nou, en, tot ziens, hè. Hé, uh, hey, uh, mannen, dank jullie wel, hè. Uh, Oké, okay, okay. groetjes. Hallo. Hoi. Goed nieuws dus.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 daar dus zijn we zo, uh, zo blij mee dat het uh, uiteindelijk toch uh, gelukt is. Maar Rob, niet de... geweldig voor de mensen die om zes uur denken dat ze daarna nou gaan nee, kijken. Nee, <laughs> nee, die zijn nog onderweg. Ja. Wel, die komen uit Amsterdam. <laughs> <laughs> die hebben in de file op de Sanford slaag gestaan. <laughs> omdat iedereen in de bloot wil kijken. En dan kon je eraan. Waar is die nou gebleven? Ja. Zit ik wel goed? Ah, ja, Als ze in ieder geval vanaf de richting waar ik vandaan komt uh, moeten komen. Dan uh, ja, stranden ze eigenlijk op de Kruikjesbrug. He, die, ja, oh, die, uh, oh, ja, die uh, ja, ellende daar. Dus, uh, ja. Dan ja. moeten ze door een stukje omrijden. Oh, jongen, jongen, jongen. Nee, maar wij zijn er heel blij mee voor De Schipper. Geweldig nieuws. Hebben wij live gemeld op de Zandvoorts Radio. En hier is de Point of No Return van Noeshoes.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 Ja. Dus ieder jaar is het wel een dingetje, die kerstreclame. Wat, wat is het dingetje? Nou ja, dat ze uh, allemaal de mooiste van het jaar willen hebben. En er gaat heel veel geld in uh, op, uh, zeg maar, om, uh, om zich uh, te tonen op de televisie. Ja, Je en, bedoelt uh, uh, net zo'n soort iets als. Uh, met de jumbo die, die, die, die en de vrachtwagen. Ja, nee. Ik bedoel uh, meer van uh, Albert Heijn en de dergelijke. Okay. Die hebben dit jaar uh, de bokser uh, uit uh, Friesland. Uh, dat is een uh, meneer van. Uh,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 Want we gaan eerst even die, die van, uh, van Albert Heijn dan doen. Die pak ik er even bij. Dat is deze. En uh, dit is dan uh, de muziek die je bij die uh, ah commercial uh, hoort. De kerstcommercial van uh, de, de boksleraar. 79 jaar oud. En hij is ook echt een uh, boksleraar. Dat maakt het dan weer uh, zo leuk. En ook de uh, hele tijd had hij geen contact met zijn dochter. Dus ook dat is niet verzonnen.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 You are falling. You are falling to the stars. You are falling. You are falling to the stars. You are falling. And you are falling to the stars. You are falling. Set your sign when the fate is ready Ja, ja, dat is uh, inderdaad van uh, de ah reclame Maar uh, jullie kennen hem niet uh, of uh, uiteindelijk toch wel, die uh, reclame? Nee, eerlijk gezegd niet. Ja, ja, ja, ik, uh, ja. ik ken hem in ieder geval voor me halen, Oké, oké, oké. Nou ja, zo gaan we nog even de Lidl-reclame uh, doen... en dan uh, gaan we plaatsmaken voor Fred...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 En de ja. ijsbaan erbij, ja, ja. zeg maar. Ja, klopt. Overdekte ja, het, is, uh, hebben het, is, ze. het is verdeeld daar in, in drie, uh, drie plekken. Ja. Drie pleinen. Ja. Dus uh, inderdaad, uh, twee uh, heb je inderdaad wat, wat kraampjes. En, uh, bij de een kan je wat meer drinken en eten dan de ander...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 Heet niet vanavond. Want eigenlijk zou hij dus vanavond in de studio zijn. Maar de single no, maar hij heet kon niet vanavond. Nee, hij komt niet, <laughs> niet vanavond. Nou, dat is ook promotie voor je plaat natuurlijk. Ja, hè? Toch? ja. <laughs> nee, Maar hij zit momenteel in het buitenland ervoor, Dus, ah. dus vandaar. En uh, we gaan eventjes bellen met Ben Oos. En hij heeft uh, een nieuwe single die getiteld is... Zij is het refrein.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 Ja, wie heeft dat niet gedaan, hè, Fred? Ja, ik, ik, ik weet het, ik weet niks. Nee? Jij bent onschuldig. Ik ben heel erg onschuldig. Nou ja, het wordt weer een uh, gezellig uh, programma. En ja. Uh, ja, als mensen nou denken van nou, die platen die Fred draait, dat kan wel een uh, tandje beter. Ik heb uh, wel uh, bepaalde ja. ideeën. Ja, dan dus, ja, dus moeten ze gewoon eventjes mailen. Ja? Dat uh, via www.zfmartisten.nl. Oké, okay, het formuliertje even invullen. Het formuliertje even invullen en dan komt het bij mij terecht. En dan gaan we eens kijken wat we eraan kunnen doen. Zfmartisten.nl. Heb je hem genoteerd, Richard? Zeker. Oké, okay, ja. nou Zo, mooi. En dan uh, nou, volgende week, hè? Dan, ja, uh, volgende zijn week. Zijn we met de kersteditie de, de van de kersteditie? Zandar. Ja, nou, dat is uh, tussen twee en zeven.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 Don't you be down, if you're lost, soon you're found And there's always someone there to save the day If life is a mountain, you can climb it When you know there's help along the way So if you're scared, if you're fearful Beautiful allemaal fijne dagen en een voor.